NOS Nieuws van 1 uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders is begonnen met zijn verkiezingscampagne. In Spijkenisse deelde hij met andere Pvv-ers flyers uit op een markt. Naast de strenge beveiliging die Wilders altijd heeft... was er extra veel politie op de been. Ook waren er veel journalisten en cameraploegen uit binnen- en buitenland. Het bezoek van Wilders aan Spijkenisse verliep rustig. Er is niemand opgepakt. Duitsland is bereid meer uit te geven aan Defensie, maar de snelle verhoging van de uitgaven waar de VS om vraagt is niet realistisch. Bondskanselier Merkel heeft dat gezegd op de internationale veiligheidsconferentie in München. Uiterlijk in 2024 ze de uitgaven op peil te hebben. De Amerikaanse vicepresident Pence herhaalde op de conferentie dat de VS pal achter de NAVO staat, maar de lidstaten moeten meer bijdragen. Tweederde van de clubs in het amateurvoetbal... heeft volgens de KNVB moeite om het hoofd boven water te houden. Directeur amateurvoetbal van der Zee zegt in het AD... dat de clubs er niet in slagen om vrijwilligers aan zich te binden. Volgens hem stijgen de kosten, lopen de sponsorinkomsten terug... en hebben de clubs te maken met knellende regels... waardoor ze op kosten worden gejaagd. Duizenden Rooms-Katholieken hebben in de Filipijnse hoofdstad Manila... geprotesteerd tegen het gewelddadige antidrugsbeleid van president Duterte... De organisatoren zeggen dat er 50.000 mensen meeliepen. De politie houdt het op 10.000 demonstranten. De antidruksoorlog van president Duterte heeft bijna 8.000 mensen het leven gekost. Het aantal files richting de Franse Alpen neemt snel toe... vanwege wintersporters die daarheen gaan. Tussen Lyon en Chambéry staat het helemaal vast... en ook richting het populaire skigebied Valtoran staan mensen uren in de file. Verder is het druk in het zuiden van Duitsland. Onder de filerijders zijn veel Nederlandse toeristen. Zo'n 400.000 Nederlanders gaan deze periode op wintersport. Het weer op veel plekken bewolkt. Vooral in het zuiden kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw veel wolken en wat regen bij maximaal 10 graden. Dit was het en oasje. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. is Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leeft de, de tijd van de leer.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 De eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis David, Lou Bandy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Kreunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoerduits Antwoord. Gewoon voorplaten van Schellak en Vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand destijds hebben doorstaan. De klanken van Weleer. En met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoerduid Zandvoort.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 Oude, gouden klassiekers. Onder andere Sandra met In The City. De havenzangers heb ik meegenomen. Maar eerst hier de broertjes van Buten. Voorheen de Bietenbouwers. Het laatste woord doorgaans uitgesproken als Buten. Was een KRO-huisorkest onder leiding van Joe Buddy. En vanaf 1966 tot 1972 waren de broertjes van Buten het orkest en het televisieprogramma Mik. En dat was natuurlijk op de kro het programma verscheen meer dan zes jaar op de televisie. Met de broertjes van Buten onder leiding van Joe Buddy, Kees Schilperoort als uh, Geitjan jan Kruutboes. En zangeres Annie de Reuver. Later opgevolgd door uh, Annie Palmer als Drika En Henk Jansen van Galen als Lubert van Gortel. En na die overlijden in maart 1970... werd zijn plaats ingenomen door Ab Hofstijl als Boer Voorthuizen. Ook was er de imitator in vaste dienst. Bertus Bonnak, pseudoniem van Henk van Wijk. En daarnaast vormde de bloeds van het vaste huisorkest van het KRO-programma van 12 tot 2. U hoort ze nu, de bietenbouwers, met het nummer postkoets galop. Nee, galop moet ik zeggen. Thank you. Bom Inner City en daarvoor de havensong met O, Heide Roosje. En de volgende artiest is Frits Rademaker. Geboren in Sittard op 9 mei 1928 en aldaar overleden op 16 augustus 2008, was een Nederlandse muzikus. Hij begon zijn muzikale carrière op zesjarige leeftijd bij het Knapenkoor in de Grote Kerk in Sittard. En later werd hij lid van het Sittards Gemengd Koor, waar hij zijn grote liefde Mia uit Doenrade leerde kennen. En beide werden lid van het Kerk Crescendo in Doenrade. En voor een revue in de Doenrade schreef Rademaker in 1948 zijn eerste twee Limburgse liedjes. Rademaker bleek een veelzijdig muzikant en speelde veel instrumenten... waaronder de blokfuit, mondharmonica, harmonica en ook viool. En zijn favoriete instrument was echter de gitaar. En u hoort hem nu Frits Rademaker met het huusje. Wie ik nog gejongstke was, zo van de jorisus, vong ik heel van alles aan en leid ik niks met rust. Zo dicht aan het drummelke en pak de mige keukske, dat zachte man doet de geen Ik zet dich in het heukske. Ik al het grote woord is hoort die dwaas verbied Toen hou ik her wie iedereen een meidje aan mijn ziel. Een knap gezichtje, een aardig kindje met onderkop koppen Ik sprook dan met dat meidje af op een of vangerhuikje Tralalalalala Later vriegong, ik later je gong, ik was vol goeie moed. Vier me afscheid in de gang, ik weet het nog zo goed. Op eens verscheen de schoonpapa, de toen met de vleukske. Wat moet dat met mijn dochter nu, daar in dat duister heukske? Tra -la -la -la -la -la. Dich eens wie Petrus komt, klopt al aan de deur. Dat zet er jong, kom doe maar in de steester heel goed veel. Toch hebst toch neem God gedongen, er staat niks in mi beuksje. Da vroeg ik, Petrus, zet mij maar met een engelke in een Traalala. Ze vroeg met tranen in haar ogen: Neem mij toch met je mee? Hij zei: Je moet. Echt niet elke dag Daarom zeg ik jou dat ik jou zo graag mag De mooiste meisjes zijn in... Je bent mijn spiegel aan de wand, ik heb mijn hart aan jou verpand. Aan het mooiste meisje hier uit Nederland. De mooiste meisjes zijn in Nederland, in Nederland, in Nederland. Ben je alleen van. Huis nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Zojuist hoorde u de Sunshines met de mooiste meisjes zijn in Nederland. En daarvoor de zangeres zonder naam. met als de witte roos bloeien gaan. En de volgende formatie, dat zijn de straatzangers waren in de jaren 50 en 60 van de 20 eeuw een zeer bekend en populair... Nederlands zangduo, bestaande uit Max van Praag en Willy Alberti. De heren hadden divers iets met nummers als Aan het strand, Stil en Verlaten... uit 1955, als de klok van Arne muinen uit 1959... en aan de voet van de oude Wester, 1957. En de liedjes zijn later nog door diverse artiesten gecoverd... onder meer door de havenzangers... En nu hoort ze nu de straatzangers met die hitte 1955. aan het strand stil en verlaten. Aan het strand stil en verlaten.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 Nu al historische muziekprogramma zandvoer uit Zandvoort. Gewoon platen van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidstragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar zandvoer uit Zandvoort. Mijn zonneschijn, ik wil steeds bij je zijn, Michaela. Door de nacht lang zag ik een vogellied, ik liep in mijn eentje langs de vliet, daar zag ik jou aan de oever staan. Met z'n tweetjes zijn we doorgegaan. Jij bent alles voor mij, want je maakt me zo blij. Micaela. In mijn hart is alleen maar een plaatsje voor één. Micaela. Iedere dag, ieder uur, is een nieuw avontuur. Micaela. Jij bent mijn zonneschijn, ik wil steeds bij je zijn, Mikaela. Ik heb geen behoefte meer aan geld, het is alleen jouw liefde die nog telt. Want met jou kwam er een nieuw begin, ik kreeg mijn leven eindelijk pas in.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 Ik wil steeds bij je zijn, Mikaela. Jij bent alles voor mij, want je maakt me zo blij, Mikaela. In mijn hart is alleen maar een plaatje voor één, Mikaela. Iedere dag, ieder uur is een nieuw avontuur, Mikaela. Jij bent mijn zonneschijn, ik wil steeds bij je zijn. Micaela. jij bent mijn zonneschijn. En dat was Johnny Hoes met uh, Michaela En daarvoor Nelke met souvenir van jou. En de volgende artiest is Janette van Zutphen. Geboren in Utrecht op 10 december 1949. En overleden op 25 april 2005 was een Nederlandse zangeres... En ze werd vanwege haar achtergrond in de bloemen... het zingende bloemenmeisje My Fair Lady genoemd. En haar hele familie was werkzaam in de bloemen. En ook Van Zutphen's vader had een bloemenzaak. Haar opa was de café Chalté zanger en humorist Karel van Zutphen. En vanaf jonge leeftijd wilde ze zangeres worden... en bleek ze ook nog talent te hebben. En in 1962 won Van Zutphen de eerste prijs in het popprogramma... de oprechte amateur. En in 1965 brak ze op 15-jarige leeftijd door... tijdens de Marcel talentenjacht in Amsterdam... Maar ze woont met het liedje Mijn Moeder is jarig vandaag. En u hoort het nu samen met Pierre Biersma. Met de Poort van Oebelen. Jeannette van Zutphen en Pierre Biersma. De poort, de poort van Oebelen is zo ontzettend oud. Ze weten niet in Oebelen wanneer hij is gebouwd. Hij stond er in de pruiken tijd en in de tijd van Hoen. En altijd was er bij die poort wel dit of dat te doen. De diligences kwam eraan met reizigers en post. En ook werd er is Alva door de geuzen afgerost. In 1780 of in 1610. Bij de woord van Hoepelen was altijd wat te zien. De poort van Oebelen is ouder dan je dacht. Hij is ouder dan het alleroudste Oebeller geslacht. Hij werd al in de boeken van de kruisvaarders vermeld. Ook een Romein heeft in een brief van deze poort verteld. Hij stond er met zijn legioen in strijdkarossen voor. Ja, zelfs de Bataviren voor. Oud. En in de loop der tijd is hier de drukte wat vervloot. Hij hey, is te smal voor het snelverkeer en is nu met pensioen. En daarom kunnen wij nu hier de leukste dingen doen: verstoppertje of tikketje. Dat lied dat ik als meisje heb gezongen, waarop ik danste met mijn allereerste jongen, Harmonica Jim. Speel nog in zeven dat lied van Konkarlinke. Kom Karolineke, kom. In een straatje liep een muzikant. Speelde populaire liedjes. Voor het venster hoorde een oude vrouw. Al die leuke melodietjes. Zachtjes stikte zij aan het vensterglas. lachte. het. Tegen hem gaf hem een paar centen en ze vroeg met een zachte stem: Harmonica, Jim, speelt nog eens in die? dat lied dat ik als meisje heb gezongen. Waarop ik danste met mijn allereerste jongen. Harmonica Gym. Kom, Karlineke, kom. Ja, dat was muziek van Annie de Reuver. Het Harmonica Gym. En daarvoor Liesbeth Liss met de heerlijke plaat Kinderen. Een kwartje. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd... De jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. Net maar alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Zometeen op de radio De Bietenbouwers. Ook Piet Brandy komt eraan, maar eerst hier een orkest zonder naam. Met Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. Als in Holland. Komt de lente veel? aan ons gezang. Als zo vrij, koning Winter is vergeten als in Holland is sneeuw. Zweet...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 Je hebt Zijn geleid, alle in Gods even. Je weet toch, mijn liefste ben jij Maar ik kan het heus niet slikken Dat je mij hebt laten zitten Net toen ik mijn laatste geld aan bloemen had besteed voor jou En toen jij niet bent gekomen Heb ik dit boeket genomen Ik heb het toen, je mag het weten door in de goot gesmeten Anneliese, oh Anneliese gebruik toch je goede verstand Ach Anneliese, ik vraag je nog steeds om je hand Er kwam een tijd van verdriet en van narigheid Want ik dacht zeker, mijn schuitje dat ben ik kwijt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 ik vraag je nog steeds om je hand. Om je hand. Ja, nogmaals een liedje van de Bietenbouwers met Analyse. En daarvoor Pietsie met Ook al is je huid dan zwart. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En ik ben er volgende week dinsdag weer vanaf 11 uur... hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog Willy Alberti. Maar eerst hier André Hazes met de hitte 13, 77. U hoort hem nu, mama. Ik zeg tot ziens, een fijne week en nog een heel fijn weekend. Dag. Mama, mag ik even met je praten? Zo fijn en zo intiem. Al heb ik Het oude huis verlaten Ik mis je En ik moest je even zien Zeg mama Deze bloemen Die kocht ik